De uitspraak in hoger beroep betekent niet dat Mubarak nu vrijkomt. Er spelen nog allerlei rechtszaken tegen hem. Verder is hij ook veroordeeld voor corruptie. Brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland zet leden onder druk om zich aan de officiële lijn te houden. Dat blijkt uit een brief van ZN-voorzitter Ralvoet aan zorgverzekeraar TSW. Daarin schrijft Rauwvoet dat DSW zich beschadigend uitlaat over andere zorgverzekeraars. Als, als voorbeeld noemt Rauwvoet onder meer dat DSW melding maakt van onmaatschappelijke hoge winsten bij andere zorgverzekeraars. Directeur Omer van DSW zegt dat hij in een gesprek duidelijk heeft gemaakt dat hij het belachelijk vindt dat zorgverzekeraars Nederland het lef heeft om hem zo'n brief te schrijven. Pillen met een hoge dosis van het slaaphormoon melatonine zijn niet langer vrij te koop. Dat heeft de inspectie voor de gezondheidszorg bevestigd. De maatregel was vorig jaar aangekondigd. Artsen waarschuwen al langer voor het gebruik van melatonine. Veel mensen gebruiken het niet goed. Ze nemen te veel pillen of niet op het goede moment waardoor hun biologische klok verstoord raakt. Tot nu toe waren doseringen tot 2 milligram te koop bij de drogist. en Die grens is nu verlaagd tot 0,3 milligram.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 Don't get some satisfaction, don't we'll find out what it is all We're gonna find out it what, it what it is all about.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 Ja, een heleboel Ik ben benieuwd. Nou, nou we, we gaan een natuurlijk... vraag, hè? Ja, nee, we gaan natuurlijk eerst even terugkijken over die uh, laatste maanden. Nou ja, maanden, meer dan een half jaar ja, nou, eigenlijk. Ja. Ja. Uh, maar. Uh, Eerst de raad over elkaar heen tuimelde. Ja, het later het college. Dat is uh, een halfjaartje geweest, ja. Ja, ja. ja. Later het ja. college over elkaar heen tuimelde. Ja, ja, ja, ja. Uh, het ziet eruit dat het iets rustiger wordt op het ogenblik. We uh, ja, wachten ja. nog even op een nieuwe wethouder. Ja, klopt. Ja, het wordt dus een tijd. Uh, ja, wat er allemaal gebeurd is, is natuurlijk niet goed voort. Nee.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 En of het nou in de oppositie zit of in de coalitie, dat maakt het voor ons uh, niets de uitdaging. Ja Wim, er spelen natuurlijk een aantal dingen uh, voor zover werken. dan uh, naar kijk. Zeg ja de hele decentralisatie, het sociale domein. Nou ja, ja. dat is. Uh, dus jullie.. Uh, Terrein waar je vooral op specialiseert. Daarnaast is een behoorlijke schuldenlast van ja, de gemeente. Klopt, ja. Die nodig gesaneerd ja, moet worden. Klopt. Zijn er nog meer onderwerpen waar, waar we de komende tijd tegenaan gaan lopen? Ja, ja in ieder geval. Uh, dat is zijn pakje aan. de reddingsbrigade natuurlijk. Dat is, natuurlijk, hè. Dat is uh, Reddingspost Zuid. En uh, de ridvoertuig, of hoe noem je dat... Uh, die Jeep, of ze, uh, maar dat is een Henk, uh, ja. die heb zich daar helemaal uh, ingelezen. Dat is, dat, daar weet ik niet heel veel van. Uh -huh. Beetje, de algemene dingen weet ik er wel van natuurlijk. Maar nog even terugkomen op het sociale. Want ja? uh, de hele sociale uitvoering van onder andere de WMO is in ja? handen natuurlijk van het CDA.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 Als sociaal ze Nou, dan, antwoord. nou dan, uh, dan breekt er een, een klein oorlogje uit, <lacht> waarschijnlijk. Ja, maar wat doen jullie praktisch? Ja, dat zullen we dan nog zien. Dat ligt dan, uh, in, uh, ja, hoe is het gegaan dan? Ja, precies. Hoe doen ze het? Dat weet ik natuurlijk ja. niet. Ja, even, ja, de normaal menigen. gesproken is het eerst gesprekken voeren, he, uh, keukentaalgesprekken noemen ze dat. Om te kijken wat heeft men echt nodig. En wat kan men echt zelf en wat ja. kan eventueel de buren of familie. He. Maar ja. het, daar zit geen verplichting aan. Ja. Maar dat kunnen ze ook niet verplichten. Nee.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 En als je, we zitten wel eens op het bankje, noemen we dat. Ja, dat zie ik wel. Ja. Dat, uh, dan het zitten bankje, we daar even. Het bankje, bankje van de mannetjes. Nou ja, nee, ander bankje. bankje. bankje. Maar daar zit je dan in een. dan komen altijd mensen naar je toe en dan krijg dat weer te horen. Of ze zeggen dit, of ik heb dit gehoord. Ja, dat is een betere plek dan op de raadhuis. Ja, tuurlijk. Het is altijd een open vergadering. jij ziet het toch niet voor je dat daar het hele college gaat zitten op bankje, Dom? Nee, dat hoeft ook niet. Daar zijn politieke partijen. Maar het zou wel makkelijk zijn. Dan kan iedereen een keer naar je toe komen om even wat te vragen. In feite is dat natuurlijk het wezen van de politiek, Ja, natuurlijk. Ja, een beetje koud. Jullie gaan de zaak dus aankijken.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 He, uh, wordt, wordt het echt 40% gekort he, op huishoudelijke straks Of valt dat nog mee? Ja, en wie raakt het? Ja, en wie raakt het? Hoe raakt het? He? En uh, hoe gaat het? En dat ah, is het dus weer. Je moet al wachten hoe het gaat. Maar het en dan wel het volgens ja, ja, mij was ja, het ja, toch ja. 1 januari tot ja, ja, ja, ja. Dus nou, het is belangrijk om mensen niet meer. in een gat vallen. He. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. He, en daar moet je goed op letten. Ook als ja. politieke partij goed luisteren. Goed je oren open houden. En praat jullie over met ambtenaren van de sociale dienst? Want zij moeten doen, doen straks. Niet ja, weet je. Bed, niet ja, ja, verleden haar... jaar. Het, uh, tuurlijk heb ik vorig jaar. Uh, of dit jaar veel gesprekken gehad. Ja. Uh, begin van het jaar. Dat zijn ja. ook je oren. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja maar toch. Uh, uh, de, een bewoner laat meer los dan een ambtenaar. Hè. Dat is waar, maar. <laughs> die die ermee te maken heeft. He. Hoe je vader ja, het zo Die staat gegaan. in het veld, hè? Die staat ja, ja, ja, ja. met z'n laarzen in de modder. Ja. Ja, zo, zo, zo te zeggen. En uh, die kan een, uh, een hoop feedback geven ja. naar uh, de politiek. Maar een burger is belangrijker om van te horen hoe gaat het. Ja, uh, oké. Okay. Die is uiteindelijk de Krijg de die die die je die die je moet hebben? Ja, ja. ja het, het verschil tussen de theorie en de praktijk. Hè? Ja, ja, ja. ja, ja. ja. ja.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 We hebben alles ja. goed op, de rails, op ja, de rails? Het is natuurlijk één ding dat je dat allemaal als gemeente op je bordje krijgt. Ja, daarom. Maar als je vanuit een nulpunt start, hoe moet dat dan? Ja, Je moet ook zo'n tijd gunnen. Ja. Want dat ja, is vergeten absoluut. ze ook. Er wordt altijd wel gezegd van, ja, het moet dit. Nee, laat ze eerst nou eventjes een ja. gang gaan. Ja. En daarna kunnen we kijken als er iets, gaat, iets verkeerd gaat. Of iets is wat misverstanden over zijn, dan kun je het altijd vragen. Het is natuurlijk wel zo eerlijk he, om iedereen even de kans te geven. Dat bedoel ik. Ja. Kijk, je kan niet vooruitkijken. Je hebt verordeningen het. natuurlijk he, op alle gebieden. En uh, zitten die goed in elkaar? Ja. Dat zal de praktijk uh, moeten Ik Heb hier over uh, contact met andere gemeentes? Want Zandvoort is natuurlijk niet de enige. Nee, maar goed, als jij uh, gaat koekelen, dan kom je uh, maar dan kom zoveel je hele... tegen natuurlijk. En dan uh, kom je vaak uh, meer te weten dan uh, wat men zegt.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 En dat je dan een keertje een rondleiding krijgt van, die, van de heren en de dames van de reddingsbrigade. En je hoort dan dat er een voertuig lang vervangen had dient te worden. En dat is nog niet gedaan. En er zijn allerlei beloftes. En wat ook nog niet gedaan is... Dan denk je maar, van nou gaat het te ver en dan doe ik mijn mond open of dan ga ik het uitzoeken. Ja, want dat heeft te maken met pure veiligheid en met het, Kijk, je hebt een blauwe vlag en in die blauwe vlag die regels dat soort dingen wat erin staat, dat de veiligheid voorop staat. Dat je die veiligheid kan garanderen. Ja. En als je gaat zwemmen en er gebeurt wat, wie het ook is, een toerist of een zandvoerder het maakt niet uit, of een Nederlander. En die raakt onderkoeld in het water en die, die jongens die staan er allemaal vrijwillig, zijn ze bezig. En dan moet je eens een keer een pitje vooraf nemen voor diegene die dat allemaal doen. En ik zeg ook niet dat ze dat, niet, dat, dat niet naar geluisterd wordt, maar die jongens die doen zoveel en dan vind ik dan hoort dat materiaal ook in orde te zijn. Met alleen waardering kom je er niet. Juist. En als je dan zo'n voertuig dat vervanger dienen te worden al lang. Nou, dat vind ik gewoon. Dan moet je je mond open doen. En dan moet nu eens een keer nagekeken worden. Ja. En dan moeten ze niet zeggen van er kan een auto komen. En uh, dan, dan moeten ze maar een aanhanger erachter leggen om, om een persoon op te vervoeren. Zo werkt het niet. Als jij onderkoeld bent, dan hoor je dat persoon, dat slachtoffer, dan hoor je in een voertuig te leggen dat naar een ambulance kan vervoerd worden. Ja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 Uh, gemeente Zondvoort uh, financiert uh, de zondvoorts natuurlijk hartstikke goed en dat, is, uh, en dat moet ook zo blijven natuurlijk, hè? want we hebben natuurlijk uh, miljoenen mensen uh, in de zomer, er gebeurt heel veel op het water, hè? je hoeft maar in de te komen en uh, ja. je hebt ze nodig, of een sterke stroming of hè? wat er ook dan uh, mag uh, gebeuren op zee. Nou, uh, wij hebben een rondleiding gehad, uh, we hebben gekeken naar alle posten uh, in Zondvoort Nou, en als je dan posten uh, ziet, dan schrik je. He, vooral de onderkant, dat zal uh, Hink straks wel even kort uitleggen van uh, wat hij tegengekomen is daar. Het Port Zuid uh, moet gewoon vernieuwd gaan worden binnenkort. Uh, nou, de auto heeft het net over gehad. We hebben toen uh, tijdens de begroting hebben we een motie ingediend. En uh, in onze algemene beschouwing uh, hebben we daar ook een verhaaltje over gemaakt ja. uh, van uh, de reddingsbrigade Zuid. En uh, daar hebben we toezegging op gekregen, van, dat er naar gekeken wordt dit jaar uh, wat men uh, met Zuid gaat doen, het opknappen van of het vernieuwen van, postzuid, en uh, in de najaarsnota staat de auto of, of we de Jeep willen hebben of een Toyota of weet ik veel wat? Uh, ja, nee. het is een lente over. Ja, maar ja lente die over de, Die kunnen dat allemaal uh, aanpassen, dat, uh, dat voertuig, en de wensen.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 Ja. En die vrijwilligers, die moet je ook zorgen dat die in een veilig onderkomen zitten. je moet ja. er toch niet ja. aan denken dat die in ja, elkaar stort? Ja, en dan stuurt. gaan we weer. En als daar niks aan gedaan wordt... Op ja. een gegeven moment ga je die mensen ook in een situatie brengen dat het niet veilig is. Ik zeg niet dat het onveilig gaat worden, of onveilig is al, maar het scheelt niet wel. Een flinke storm en een licht op straat. Nou, ja. dat ja. zal wel meevallen, maar het gaat erom. Ja, het het moet, het ja. moet, het, er moet gewoon nu wat aan gebeuren. Ja. En die, ze, vragen, ze hebben nooit zoveel gevraagd en nu is het een keertje dat ze zeggen van, zitten er nou eens gewoon, en dat kan simpel, een andere post voor die jongens. Ja. Dat geeft die jongens ook eens een keer die, die, die echte veiligheid. Wat dat is met Noord ook gebeurd. Ja, ja. nu nou horen we van, uh, nou wat gaan we in doen eraan. Ja. En het is zeg ik, de veiligheid gaat voorop hoor, en ook voor deze mensen. Voor al die vrijwilligers, en die doen het allemaal vrijwillig. Jullie gaan dat vanuit je raadspositie duidelijk onder de aandacht brengen. Ja, dat, ja. Moet... dat hebben we al ja, gedaan. gedaan. Nee, het ja, ja, gedaan. Coding, ja, ja, ja. je algemene beschouwingen. Ja, ja ook ja. een motie. Een ja. en motie, alles. En daar ga je aan vasthouden Ja, hoeft, ja dat is dan sowieso. Dan gebeurt? Ja, ja. ja. Ja. Het gaat om de veiligheid ja. uh, van ieder die op het strand is. Hè? Ja, als gemeente nodigen we allerlei gasten uit om bij ons uh, naar het strand te komen. Dan moet je ook zorgen dat, het dat de veiligheid. Is. Ja, en ook voor de, voor de vrijwilligers zelf ook veiligheid. Ja, ja veel vijf, vijf, is dat blijft ja. bestigd. Ja, ja. Zot voor woorden dat uh, mensen die uh, redden als vrijwilligers, dat die zelf in de gevaren komen. Dat kan toch eigenlijk? Nee, nee, nee. nee. nee maar dat, ja, dat moet je, dat je voorkomen. Ook, uh, nee, dat is te zot Vandaar voor woorden. Daar dat we ook die aandacht. Uh, maar ik moet ja. erbij zeggen: de. Portefeuille houden, die hebben goede gesprekken <coughs> met de mensen. Dus ja, dit is een onderwerp wat je, doet doet iets, je moet iets, je ja. moet iets niet ergens gaan. Tussen zitten, dwarsboom of wat ook. Maar daar gaan we weer luisteren, proberen mee te denken. Dat hebben we al vaker gedaan. Hetzelfde als met die, toen met de burgemeester Engelbertstraat Of heet het, nee, de Van Halverstraat. Ja. Het is meedenken. Ja. Ja, de mensen moesten dan ergens anders gaan parkeren. In andere wijken. Toen even mee te denken. Ja. Te laten zien. Van, het kan ook anders. Zet de boulevard. Maar haal een paar paaltjes weg. Leg een klein stukje asfalt ja. neer. Ja. Dat de bewoners in hun eigen wijk kunnen blijven staan. De gemeente is er blij mee. Bewoners zijn er blij mee en wij ook, dat je dat kraan draagt en dat je meedenkt. Dat is zo simpel allemaal. Ik wil wel een hele mooie afsluiting, Don, dat de politiek bereid is om mee te denken, mee ja, te luisteren en mee te praten. Het, is niet, het hoeft niet zo moeilijk te zijn door luisteren. Door ja. luisteren. Ja, we zitten aan de tijd. We wilden graag van jullie horen wat je zo bezighoudt en waar je voor jullie de belangrijke zaken liggen. Nou, je volgt. Uh,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 Hopelijk dat jullie ondertussen... een beetje bij hebben gepraat wat jullie bezighoudt. Ja, graag gedaan. Ja, graag Hopen wij ondertussen voor jullie dat er niet echt veel stormen komen? Of maakt dat niet uit? Maakt niet uit. Oh, oh, er is altijd een storm hoor. Ja. Oké, okay. hey, bedankt Goed. voor jullie komst. Bedankt. Goed. Ja. Billy Joel, honesty.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 We zijn toe aan het ene laatste onderwerp van deze ochtend. En het is wel weer een heel ander onderwerp dan de politiek. We gaan het hebben over de vossen en we gaan het hebben over de zilvervossen. En dat ze gered zijn. Ik, uh, Jaap nou, Metters. Sommige politici zijn wel zo slim als een vossen hoor. Oh, we <lacht> hebben toch weer een bruggetje gemaakt. Worden die, zijn die ook loslopend dan en worden ze gered? <lacht> nou, aangesloten is Jaap Metters en die gaat ons vertellen over... Uh, wat.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 De grijze vos met de witte pluim staat. Oh. Want dat is de vos die iedereen eigenlijk op zijn netvlies heeft. Want dat is de meest markante verschijning in Zandvoort de afgelopen paar weken. Want die, vind, die vos vindt alle inwoners zo bijzonder aardig... dat hij er gezellig naartoe komt om ja. kennis te maken. En hij wilde ook aardig gevonden worden natuurlijk. Ja. Want hij was behoorlijk mak. Ja. Hij liep gewoon naar je toe. Had je een plastic zakje bij ja. je, zet je die op de grond...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 van hadden die zeiden dat uh, dat is niet mogelijk omdat okay. het gefokte beesten zijn. Ja, want ze hebben natuurlijk, jij noemde de lakens nou, ja. da, tussen de lakens en Zandvoort <laughs> ligt een heel duingebied ja. daar moeten ze doorheen gekomen zijn nee.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 Maar uiteindelijk hoe ging het dus verder? Hoe is het want afgelopen? Hoe, is, hoe zijn ze gevangen? Ja, daar had die man van Duurzaam faunaadvies Advies, die had daar ook een heel programma voor gemaakt. Want die had natuurlijk eh, kooien, van kooien.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 ren te gaan lopen en naar die kooien toe. En dat hadden ze de eerste dag ook direct onder de knie tot ze daar de eten konden ja, krijgen. Ja. Ze leerden snel. Ze, het waren slimmer voor ze. Ja. Dus zo is dat programma opgebouwd om ze daaraan te leren winnen.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 250 meter van de begraafplaats af. Die heeft ze daar gewoon opgehaald. En het frappante was... de mensen die het gezien hebben... dat er ook op het moment dat ze daar filmden... ook nog gewoon een groot damhert... tevoorschijn sprong... Ach.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 of www.stichtingaap.nl Dan kunt u nog even kijken hoe het met ze gaat. En ze hebben namen gekregen. Het zijn Plata en Zilaar. U kunt ze dus volgen. Dan gaan we nu over naar Mozart. Fantastisch. Van de, van de voorstel naar Mozart. Goedemorgen. Ja, ik mis wat... Het was helemaal in op de televisie deze week uh, het La uit het rekening uh, en ik zie het er niet bij. Staan. Nee, nee. Maar dat hebben we wel eens uh, menigmaal uitgevoerd hoor, het La ja, ja. van Mozart. En uh, ook in het kader van de kerkplein concerten. Uh,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 bij één raapsel is uh, oneerbiedig, zeker niet. Het zijn allemaal uh, bijna professionele mensen, maar het, het is een de freelance. Freelance die, die, die zijn, ja. en het zijn uh, van de Hollandse uh, symfonieorkest eigenlijk. De Hollandse Orkestcombinatie is het uh, overkoepelende orgaan waar al die orkesten onderling bij elkaar verbonden zijn. Dus ze spelen bij elkaar in het orkest. Gisteravond waren er 50 muzikanten in de Philharmonie...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 Dat heb ik niet uit mijn hoofd geleerd, maar dat lees ik zo af. <laughs> het groot romans Alleygro Acai, door Herman Rauw. Een uh, voor Zandvoort, denk ik, niet zo'n bekende uh, pianist. ofschoon hij wel uh, al twee keer heeft opgetreden uh, in uh, de Kerkplein concertserie. En uh, het is een pianist uit uh, Amsterdam...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 En het is uh, triest, maar waar. En het is me letterlijk zo verteld afgelopen week... dat ik de, uh, redactie, de kunstredactie van het Raams Dagblad had. We willen wel een stukje, uh, een redactioneel stukje schrijven... maar dan moet je wel een advertentie plaatsen. Hmm. En een beetje advertentie om met zicht te komen kost gewoon 1000 euro. Ja, dus dat schiet en natuurlijk niet op. We hadden al een grote advertentie op de voorpagina van de Zandvoortse... en van de Heemsteegse ja, Courant...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 Geweldig weer. 20 december volgend jaar. Ja. Maastricht staart. Ja, en uh, als we dan de kerk niet vol krijgen, dan stop ik ermee. Dan stop ja, je ermee. Maar dat. Maar dat beloof ik heilig. En dat ja. ga ik ook doen ook dan. Ja, ik zou toch en, een beetje uh, voorzichtig zijn met dit uh, nee, soort dingen. Maar, goed. Maar, uh... <laughs> maar wat ontzettend leuk is ten aanzien van de Maastricht staart. is het feit. Uh,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 zei de directeur tegen mij van, om het kerstconcert te verzorgen in 2015. Ik zeg, nou, ik voel me zeer vereerd. Hoor ik een en, kleine Limburgse zachte g. In nou, een beetje bij. wel. Maar ja, als, die tegen, mee als die mensen zo tegen... Als mensen tegen mij gaan praten zo, dan ga ik een beetje terugpraten. Ja. En en en een... Dus daar zijn we heel blij mee. Iets om ja, natuurlijk naar uit te kijken. Met alle respect voor alle andere programmapunten. We hebben weer een heel gevarieerd programma. En Hartstikke leuk, maar we graag een keer, eh, volgende graag. maand een keer op terug. Okay. Nou, helemaal goed. Wij hopen voor jullie inderdaad een hele volle Agatha-kerk morgenmiddag. We gaan er vanuit. Okay. We gaan Doen ervoor. we. Dankjewel. Dankjewel graag gedaan. Peter. Goed, we zijn aan het einde van het programma gekomen. En ja. uh, er rest niet veel tijd voor de agenda meer.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 Uh, uh, de verjaardag van Sinterklaas moeten we natuurlijk ook niet vergeten. Zandvoort 3 december. Museum, nee. ja. Om 3 uh, uur middags. Ja. Nou, en dan zijn, en dan we, zijn we er de, ongeveer. De week daarna. Dat komt dan volgende week. Uh. Wij Dat gaan er we. maar uit. Rest ja. ons inderdaad alleen nog om iedereen te bedanken. Ja? Laat ik maar beginnen met mijn mede medepresentator. Ja. Dankjewel Don. En jij ook Henning bedankt. Voor de gezellige samenwerking. En natuurlijk Hotel Hoogland. Hè, voor het onderdak wat we hebben. Het gastvrij onderdak. Ja. En de koffie. En, en de redactie zoals altijd. En uh, de techniek. Uh, ja, we zijn er weer heel blij mee. Ja, het was een, een gezellig en prettig programma. We wensen iedereen een. Uh, Goed weekend. Heel prettig weekend. En uh, wij uh, gaan eruit met uh, Chris Ria. En graag tot volgende week. Josephine.